Het kabinet trekt 360 miljoen euro uit om de ventilatie op scholen te verbeteren. Want bij 1 op de 10 scholen is er iets mis met de ventilatie. Vanwege corona is er nu extra aandacht voor. Maar scholen die de boel nog niet op orde hebben, hoeven niet dicht, zegt minister Slop. Ik ben zelf erg blij ook met het feit dat de GGD heeft aangegeven dat ook op basis van dit rapport zij niet zullen adviseren dat scholen dicht moeten. Dus het is verantwoord om kinderen naar school te sturen. Maar zij onderstrepen wel het grote belang dat scholen, als het niet op orde is, daar wel aan moeten gaan voor sommige scholen is de oplossing simpel, bijvoorbeeld door vaker de deuren en ramen tegen elkaar open te zetten. Maar soms moet de ventilatie helemaal vervangen worden en daar kunnen scholen geld voor krijgen. Ook in de Tweede Kamer geldt voortaan een dringend mondkapjesadvies. Kamervoorzitter Ariep roept op om een kapje te dragen in de gangen, bij de in- en uitgangen en in het restaurant van de Tweede Kamer. Het advies geldt niet alleen voor Kamerleden, maar ook voor journalisten en bezoekers. De politie in Brabant heeft de man opgepakt die afgelopen weekend met zijn auto inreed op een terras in Rijsbergen. De man van 23 was volgens ooggetuigen boos weggelopen uit het café. Daarna stapte hij in zijn auto en reed op de andere bezoekers af. Meerdere mensen raakten gewond en de bestuurder ging er daarna vandoor.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 Wie weet wordt jouw plan binnenkort werkelijkheid. Ga snel naar awb.nl slash awbfondshelpt. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Snel, de roem die overviel me wel. Het is allemaal niet waard, zonder jou. In korte tijd, zoveel gezien. Er was een lach, er was verdriet, maar echt, het is niet waard, zonder jou. Op een dag dan zal het licht uitgaan. Grijp dan waarom ik zo heb gedaan Het klaar is, wil ik niet gaan als een doodgewone man. Soms was ik de weg wel kwijt, maar het besef kwam met de tijd. Voor jou zal ik er altijd zijn. Je bent de geen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 eres loca como te mueve como me toca tu movimiento tus sentimientos si yo te quiero quedo la noche toda la noche ay uh -huh. En heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. De no, buitensluitende no, no. Now that you're gone, I am so lonely, won't you come back? En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 3263 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 39 minder dan gisteren. Er liggen nu bijna 700 besmette mensen in het ziekenhuis, 10 minder dan gisteren. Het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding verwacht wel dat het aantal ziekenhuisopnames weer zal stijgen. Waardoor uitstel van de reguliere zorg onvermijdelijk lijkt. Het kabinet trekt 360 miljoen euro uit om de ventilatie op scholen te verbeteren. Honderden scholen voldoen niet aan de richtlijnen, concludeert het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Met wat kleine maatregelen kan de situatie volgens dat team al flink verbeterd worden. Het weer op veel plaatsen regen en er gaat op 15, vanavond wordt het droog, morgen in het zuiden bewolkt en kans op regen, in het noorden zon en het wordt 15 tot 19 graden.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 with me Cause I know Oh I know